7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Burgemeester Halsma had een pand van een schoonmaakbedrijf in Amsterdam... dat was beschoten niet voor onbepaalde tijd mogen sluiten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam geoordeeld. De gemeente moet de eigenaar van het bedrijf een schadevergoeding betalen... van 25.000 euro en ook de proceskosten, ongeveer 2000 euro. Volgens de burgemeester had het incident een grote impact... op de openbare orde en het veiligheidsgevoel... Maar de rechtbank vindt dat een sluiting niet langer mag duren dan strikt noodzakelijk. Het Amsterdam UMC ziekenhuis gaat de gegevens van patiënten... die na 2003 op de intensive care hebben gelegen, delen met onderzoekers. Die mogen met algoritmes zoeken naar manieren om behandelingen te verbeteren. Deskundigen zeggen dat het anonimiseren van de data lastig is... en dat er te weinig transparantie is. Het zuiden van Oostenrijk en het noorden van Italië... kampen met grote problemen vanwege hevige regen- en sneeuwval. In de regio's Oost-Tirol en Carintië in Oostenrijk is code rood afgekondigd. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Er is ook gevaar voor lawines. Daardoor zijn wegen dicht en dorpen afgesloten van de buitenwereld. Aan de andere kant van de grens, in Italië, in Zuid-Tirol... zitten zo'n 11.000 mensen zonder elektriciteit. Andere delen van Italië blijven ook kampen met noodweer. In Florence viel in een etmaal meer dan 60 mm regen. En daar dreigen nu overstromingen van de rivier de Arno. Het weer hier tot slot. Vanavond breidt de regen zich uit over het hele land. Het gaat flink regenen. In het zuiden van Limburg is er ook wat natte sneeuw mogelijk. Morgen blijft het bewolkt en dan kan er ook nog veel regen vallen. De temperatuur is morgen tussen de 5 en de 9 graden. Dinsdag is het vaker droog.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 We'll be right Hier. En ook geen zadel, want ja. Het vervelende gebeurde. Ik had uh, op een of andere manier. was ergens iets niet goed gegaan. Heb je met de techniek, hè? En dan heb je geen geluid. En uh, ja, dan zend je ook geen geluid uit. Ja, dan uh, heb je er ook weinig aan als je aan de andere kant zit. Twee weken geleden draaiden we nog een plaatje voor Brian. Helaas, uh, dezelfde nacht eigenlijk om half één. Komt uh, het nieuws binnen dat hij dus uh, uiteindelijk toch is besweken. De afgelopen woensdag een zeer emotionele, zeer mooie ja, dag gemaakt voor hem. Met heel veel aardige gasten allemaal en vooral voor de familie heel veel steun betekent. En in de kaart, de kaart werd gemaakt door Mark Jonker. Hij zit ook met Forum hier hartstikke. goed, Mark, dank je wel daarvoor nog. Goede organisatie, met alle medewerking ook van het stadsdeel uit Amsterdam-Noord. Dat mag ook wel eens gezegd worden. En Royal Classics, nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Kijk, ze zijn een beetje tegen het radiopiraterij, ja dat snap ik allemaal. Maar zo'n uh, ja, zo begrafenis met alles erop en eraan, Het mocht wel, ja. je gewoon lekker verrassen. Zelfs voor mij, zelf ook een verrassing, dus uh, wat dat betreft. Quart van negen, alleen wel een stukje reggae. Ja. Er moet wel een beetje structuur in de show zitten. Hier op Dance Radio. En dat zeven dagen in de week, 24 uur per dag choice You really wanted to dance Is yours So let's dance This is how we do it Amsterdam's original dance radio Ben we hebben het live mee kunnen luisteren, trouwens, daar. Let's start dancing. like dance. I want to dance. I'm here, dance. Dance, radio. Dance, radio. We zaten daar, uh, zat daar heel uh, dichtbij, trouwens. Uh, dus wat daar, uh, yeah. ja. Was leuk. Verzoekje trouwens binnengekregen van Johnny uit Noordwijk of ik Dolos even wou draaien met Nightshore Right. En ik heb ook nog een verzoekje van twee weken geleden voor hem. Uh, dat doen we dan straks. Over uh, ZFM uh, uh, gesproken, trouwens. Vanuit het Condorado Park ja. hebben we daar even naar geluisterd. Ja toch? Met dat dat uh, leuke mensen daar. Verjaardags, feestje dag viert. Uh, alleen maar gezellige dingen. En spelletjes spelen, hè. Je moet met zorg geen spelletjes spelen, nee. Het is winnen of goed winnen, Esther. Uit het Mooie Noordwijk. De mooiste kustpositie, of uh, zegt hij in ieder geval dat het de mooiste kustprovincie is. Uh, ja, We komen meestal in wijk en zee en uh, zand voor en dat soort dingen. Maar. Moeten we dan ook daarheen ja, overtuigen ons een keer dan. Voor we'll hem speciaal Doors Night So Right. Ook een zoekje binnengekregen van Bugging. Die gaan we er ook even bij trekken, want uh, dat zijn heerlijke plaatjes. Classics, with a capital Z. This is ZAR. With, with Royal Classic Grooves. Nu formatie Shalimar. And a night to remember. Er zal heel wat nachten zijn die uh, in je geheugen grift staan. Dus. Voor al die mensen deze plaat reageren kan, mag altijd, www.danceradio.nl en live vanuit Amsterdam. Als dag. De kenner hier op Dance Radio weet waar we het over praten dan. We hebben het uiteraard over 100 heerlijke classics. En uh, ja, minimaal 100 gaan het zeker worden. Dus wat mij betreft, uh, kom erop met je suggesties. Ik zag er al eentje binnenkomen vanmiddag op het Forum hier op Dance Radio. En wat mij betreft, uh, kom erop met de geit. Every kingdom had its king. We have czar. Royal Classic Crew. Zoek je ook weer je op hetzelfde forum van onze vriend Breukingen. Gaat het over deze the American Gypsy and the Champ. Het 84, ja. Kan ook zomaar een notering zijn in die uh, 100 lekkere classics op 31 e van december. We gaan niet te veel over uh, loslaten. Ga ik ook zeker niet doen, maar enthousiasme is, ja. Waarom honderd, hè? Ja, waarom? Ja. Ik gewoon een nulletje achter, dat ziet niemand. Een beetje overuren maken, die van Leo Azar. Ja, van zit uh, helaas in Curaçao. Ons uh, hadden we hem uh, ook al zorgen getrokken om een uh, programmetje te maken hier. Ja. Maar hij had beloofd vorig jaar uh, wat te gaan doen hier nou. <laughs> Trouwbaar als uh, je weet wel hè. Gaat goed komen, zei hij tegen mij van de week. Nou. Moet hij wel opschieten, want het is al bijna zover. I'm get fall soon as you will know. En de champ. En now the soul of Amsterdam. Stanky fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance radio. My beat forever, forever, forever, forever. Speciaal voor Markie Jonker Jonker, want... Forever my beat, forever my beat, forever. voor een beetje hip hop, uh, electro, wat dan ook hand. Om er een beetje wakker schudden denk ik zo'n een beetje. Ja. Laten we dat even doen met deze Status En Forever My Beat. For, for, for, for, forever, my. forever My Beat. This beat is my. Stel, je woont hier vaas. Ja, maar uh, geen leven hier doet uh, eigenlijk. Er is geen reet te beleven. Dan heb je gelukkig uh, vrienden in Amsterdam. Die een je radio maken af en toe. je op zondagavond dan, uh, dan gaat luisteren om een klein beetje de beide les te blijven. In die vrouwenhuis bij Jonker Thuis. Waar hij natuurlijk over de afstandsbediening helemaal geen reden te vertellen heeft. Dus, uh... Maar dan gaat hij wegzukkelen. En dan moet ik hem uh, plaatjes gaan geven als deze. Status Sonic Forever My Beat. Om hem toch een beetje wakker te houden, ja. Want hij moet ook nog straks mee richting het programma van Remy Jam. Classics with a capital Z. This is ZAR. With Royal Classic Grooves. Nou weet je wat beste mannen krijg er nog een. Ja. Door deze qua quarant Sex body mechanic. Hartelijk welkom, Zar 9 uur en straks om kwart van 9 alleen als vast item nog de reggae Classic. Reageren kan mag altijd www.danceradio.nl. Ik er ook gewoon lekker uh, achterover geluid op de bankstel zitten. Misschien met de hand op schoot. Esther Jaar, kan zo man. Beetje meefunken hier. Op het geluid van Dance Radio vanuit de hoofdstad Amsterdam. Na 9 uur, tussen 9 en 12, in het programma de Downtown Dance Show van uh, Remy Jam. Vooral die liefhebbers van deze muziek blijven hangen, hè. Start dancing. I like to dance. I to dance. I want to dance. I'm here dance. Dance. Dance Radio. radio. radio. Het is verjaardag van haar dochter, die werd 21 afgelopen vrijdag. Heeft ze vanavond nog vrij? Ja. Ze is uit de ziektewet en ze gaat uh, ja, vanavond nog even meeluisteren. Gaan we voor een plaatjes zoeken, jongens. If Shirley Lights, and heat you up, melt you down. Let me tell you something, don't keep your body warm, I've got the temperature that you require, 98.6, well it isn't quite my trick, can't you feel my body heat a whole lot high My luxury's been rising You're my horizon Your silhouette and my Could fit just right It wasn't my intention But all this heat retention You need to think it's no good Like all the time I'm afraid that I Als je het plaatje naar voren kan halen. Lekker Shirley lights en hit you up, melt you down. Kijk, ik we kijken op de klok, wat gaat het allemaal snel. Een plaatje voor tijd zijn van acht uur. Nog een uurtje te gaan. Zo so is het mannet. This really is the best. Classic. Her favorite song came on the radio if you really wanted to dance. Classic. It's the classics. It's classic. classics. Sunday. When, when you want the job done right, you go to the best. You go to Dance Radio. <laughs> <laughs> nou, tot zo dan, volgende uur. Gaan we nog even een Esther plaatje doen. Reageren kan, mag altijd. Wil je wat horen? Laat het weten op www.dancevideo.nl Oh.